van 4 uur. Jobboort met het NOS Journaal. De VVD wil een einde maken aan het gedoogbeleid voor softdrugs. Op het partijcongres in Noordwijkerhout is een motie aangenomen over het regulieren van de Wieteelt. Meer dan 80% van de leden stemde voor. De VVD wil af van de situatie waarbij inkoop van cannabis illegaal is en de verkoop ervan wordt gedoogd. Dat de partij Wieteelt nu wil reguleren wordt gezien als een opvallende koerswijziging. Een paar maanden geleden diende D66 nog een initiatiefwet daarvoor in, maar die kreeg toen geen steun van de VVD.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 Wolken en zon wisselen elkaar af, hier en daar valt nog een bui. Morgen bewolkt regen en veel wind. Er is kans op zware windstoten tot wel 100 kilometer per uur. Het is morgen wel iets zachter dan vandaag zo'n 11 graden. Dit is de FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs...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 Ja, dat is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 Ja, dat is dan weer het uh, mooie van uh, dit tijdstip van het jaar, hè. Dit tijdstip van het jaar. Dat het lekker schemerig is, zoals zo rond de kwart over vier. Schemer over Zandvoort. En dan heerlijk uh, de radio aan op CFM Zandvoort. Met een hit uit de jaren 80, om precies te zijn. 1980 De Jacksons waren dat. En can Village. CFM Race Radio. Bit Report.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 Hearts the thumping, and you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday, I'm so slow. Gone down the old man with a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 Soms overkomen we een in de met Mijn girl man, mijn girl je you remember why? Are we just gewoon weer vrolijk la la la la la La La La Heerlijk, een heerlijke gouden ouders op de zaterdagmiddag bij CFM Softworks. De Van Morrison en de Brown eyed Curl. Blijft gewoon een uh, wereldhit. Ja, volgend jaar gaat het weer uh, aankomen, de sequi Run En ze hebben een nieuwe afstand, uh, de halve marathon. En uh, ja, die is enorm populair, Albert-Jan. Uh, ja, want die inschrijving is inmiddels geopend, uh, luisteraars en kijkers. Uh, uh, maar er de, loopt de, de, de storm wat de inschrijvingen betreft voor die halve marathon.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 Download hem nu, mocht je hem nog niet hebben. CFM Sanford, dat is het enige wat je hoeft in te tikken. Here, as I watch the ships go by I'm rooted to my shore I keep asking myself why And if there's more on the other side Here, as I see the friends I thought I'd make A little bit crazy.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 Keep moving I Gotta keep grooving Let's go dance We moeten wel de discolampen aanstaan. Hè? Als je nu uh, gaat dansen op de straat. Anders zie je geen einde malle nee, helemaal niks. We hadden de Pieter bent en going dancing down the street. Jawel, ja, ja, ja, wat een gezelligheid eh, trouwens als Sinterklaas aankomt hè, in het land. Ja, ja. Vorige week hier is Salvoort en vandaag ook weer op diverse plaatsen. Het is weer Geiselaar.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 Dus vanaf nu twee uurtjes non-stop. Non-stop tussen vijf en zeven. En wij zijn er morgen weer op het Ja, zeker van twee tot vijf. Twee tot vijf. Zandvoort op zondag. We zeggen bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen. En een fijne avond. Dag. Doei. really might you When you're chewing on give a whistle.